Uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Bij een steekincident in een woning in Venlo is gisteravond laat iemand overleden. De verdachte ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De bewoner van het huis aan de Ferdinand Bolstraat vluchtte naar buiten... toen een van zijn gasten een woedeaanval kreeg. Die stak een andere gast neer die nog binnen was. Het slachtoffer raakte zwaargewond en overleed ter plekke...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 Voetballer Lionel Messi weigert een verplichte coronatest te ondergaan... en zal daarom niet bij de eerste training van FC Barcelona zijn... met hun nieuwe coach Ronald Koeman. De selectie van Barcelona komt maandag voor het eerst bij elkaar... maar moet zich daarvoor eerst laten testen. Afgelopen dinsdag werden de verhoudingen tussen Messi en de Spaanse club op scherp gezet... toen het management van Messi liet weten dat hij wil vertrekken. Barcelona wil hem niet zomaar laten gaan. Volgens een advocaat heeft Messi alle recht om de training over te slaan.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 Um... Fluid Flight Earth Art Man Woman Sense Sight Fluid Flight Earth Art Man Woman Sights. Sights.